Uur. Jobboot met het NOS Journaal. Het Nederlandse atletiek in Peking buiten de prijzen gevallen op de 4 keer 100 meter. Het goud werd gewonnen door het team van Jamaica. Het Nederlandse kwartet had in de halve finale een nieuw Nederlands record gelopen. Het was voor het eerst dat de stv de finale van een WK heeft gehaald. Het Duitse Hoge Rechtshof heeft het samenscholingsverbod in het Oost-Duitse Heidenau teruggedraaid. De rechter bepaalde dat er niet voldoende aanleiding was om zo'n verbod in te stellen. Eerder al had een lagere rechter bepaald dat het samenscholingsverbod onrechtmatig was. Maar een volgende rechter bepaalde weer dat het verbod wel mocht. Hierdoor mochten de demonstraties van extreemrechtse groeperingen tegen de komst van vluchtelingen niet doorgaan. De demonstraties leidden vorig weekend tot rellen. In de Maas bij Maastricht heeft de politie een koffer gevonden met een lijk erin. Een wandelaar zag gisteren een groot voorwerp drijven en waarschuwde de politie. Afgelopen dinsdag kwam er al een tip binnen. Toen zagen twee voorbijgangers hoe een onbekende man een grote koffer vanaf de Servaasbrug in de rivier gooide. Zoekacties leverden niks op tot de koffer gisteren ineens boven kwam drijven. Er wordt nu technisch onderzoek gedaan naar het stoffelijk overschot in de gevonden koffer. De politie in Thailand heeft een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de bomaanslag vorige week in Bangkok. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. Volgens de politie gaat het om een 28-jarige Turkse man uit Istanbul. In zijn appartement werden explosieven, ontstekingsmechanismen en diverse paspoorten gevonden. De man zou banden hebben met de extreemrechtse grijze wolven uit Turkije. De aanslag zou gepleegd zijn uit woede over de uitzetting van een groep Oeigoeren uit Thailand naar China.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 Zelfs vogeltjes op het strand, hoor je dat Albertje? Wat gaan we doen? Gaan we, doen? Ja, we hebben vogeltjes op het strand. Meen je niet? Ja, geen vreemde vogels, gewoon echte vogels. Zo? Ja, echt waar. Nou, genoeg vreemde vogels. Ja, dat is waar, dat is waar. Het is uh, even in uh, drie uur welkom terug bij CFM Zandvoort op zaterdag bij je tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En dit was hem, hè? de nieuwe single van uh, Sam Veld en die heet Show Me Love. Het tweede uur, wat gaan we daarin allemaal doen, heer Vos? Nou, het is uh, allereerst hartstikke gezellig hier aan de standtafel. Dus uh, mocht u uh, uw stem, uh, uw handtekening uh, kracht bijzetten... u bent van harte uitgenodigd om uh, ook bij ons even langs te lopen... om uw handtekening te zetten en u wellicht even op de radio... uw, uw uh, ja, standpunt in zaken de windmolens toe te lichten. Wat goed, gaan we het in ieder geval sowieso doen, het tweede uur. Nou, uiteraard rond de klok van half vier, vaste luisteraars weten dat...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 Verder we, gaan we een kwart over drie weer schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En hij is aanwezig bij de historische Grand Prix. Die een driedaagse race evenement wat zijn weerga niet kent. Want het is enorm druk op het circuit. Ook van en naar het circuit. Het verkeer heeft, ondervindt daar ook hinder van. Maar dat moet ook. Want bij de Grand Prix. Het, ik ben er gisteren toevallig een dag geweest. Maar het was echt een genieten voor mensen. Liefhebbers van oldtimers. En historische Grand Prix. Pre-autos. Kwart over drie dus, we gaan schakelen met Willem van Densen. Wat verder nog ter tafel komt, het blijft allemaal even een verrassing. Maar wat ik u wel even mee wil geven, mocht u het eerste uur gemist hebben. Esther Jansen van de organisatie is aangeschoven en heeft ons kunnen mededelen dat we ruim 21.000 handtekeningen hebben. Hoeveel? 21.000. Zo. En de, de, de paal in het water, die wordt momenteel ook omhoog geschroefd. En we hopen toch ja, aan het einde van de actie in ieder geval op de 50.000 te zitten of daar overheen. Morgen komt Esther ook weer even langs om voor een update, om de stand van zaken weer even met ons door te nemen. Dus ook morgen stem af op uw lokale zender ZFM. het nieuws in het kort, tussendoor en natuurlijk veel tropische en zomerse klanken. Zo, wat een lekker uur weer hier bij CFM. Een hele goeiemiddag en leuk dat jullie allemaal luisteren live vanaf het Zandvoortse strand. Wat willen wij nog meer, hè? Nou, gewoon lekkere muziek, lekker meedansen met deze van Omi. Hier is hij nog een keer, de cheerleader. When I Yeah mm -hmm. mm -hmm. Waar zijn ze dan, die cheerleaders? Zie jij ze, Albert-Jan? Ik zie ze niet. Nee, nee, misschien ver op zee. Je weet het maar, maar al. al die mensen in die oranje t-shirtjes, daar moet u wezen. Want daar kunt u namelijk een handtekening zetten voor de actie Verzet Windmolen. Zelfs bij mijn collega Albert-Jan Vos. Ja, yes. Ook hij is in het oranje. Oh, wat leuk. <lacht> Staat je goed, hoor, Vos. Dank je wel, schat. Ja. <lacht> nou voel <voor het> ik verlegen. <lacht> ja. Oh. Hier is Late Back in the Sunshine Reggae. Ik ben kennen, Sancien Reggae en Ja Jawel, de eerste mensen komen naar een stoel of ook ijs verkopen hier. Ja. Oh, voor, voor idee voor, de, voor morgen. Ja, misschien. Eh, ja, ik neem wel een paar ijsjes mee. Goed plan, goed plan. Dus we hebben gauw uit, dus we hebben gauw uitverkocht. <laughs> Zo is het. Hey, we gaan naar het circuitpark Salford naar Willem van Dessen, die daar aanwezig is bij de Historic Grand Prix. Hoe is het daar, Willem? Goedemiddag nogmaals. Vanaf de uh, Free Park De historische Grand uh, Prix. Eerder in de uitzending uh, had ik het over die Formule uh, uh, 1-championship uh, waarvan de race uh, voor start ging. Die race is uiteindelijk gewonnen uh, door uh, degene die ook van Paul uh, vertrokken. Uh, wel een mooi, daar man. Het is niet zo dat hij van uh, start tot finish leidde. Want bij de start was het uh, Michael Lyons uh, die in een onderweg is. Uh, die wegschoort en de kop verhogen. Maar uh, twee ronden voor het einde moest ja, hij toch uh, de strijdbijl eigenlijk gaan inleveren. En eindigt uiteindelijk eigenlijk als vierde. Eerste werd dus daarin uh, Loïc de Man in een uh, Terrel. De welbekende Candy uh, Terrel. Die de race wist erin. Tweede plaats, heel mooi uh, lichaam. Eén van de mooie uit de 80e jaren, begin 80e jaren, toen gesponsord uh, door iets met een prachtige bouw Die auto's die overigens opgericht door Skye. Uh, een Fransman die eerder deze week uh, overleefd uh, in Frankrijk, 80 80 jaar geleefd heeft, En eerder eindigde dan uh, Andy Wolf die eveneens in een uh, teerhol onderweg was. En degene die het zo goed deed uh, vanaf start, uh, Michael Lyons, rondelang de Lange, leider, eindigde, daar. Zijn ook bij ons vierde. Hier op de spreeks zijn we bezig met uh, de race over 25 minuten met uh, NKHTGT, h k t g -T. Het staat al voor uh, toenwagens en uh, GT. t Nederland kampioenschap. Uh, Prachtig race uh, met 58 auto's aan de start Ja, dat is een uh, veld uh, Van hier tot uh, aan de studio Dat uh, is dus, achter elkaar zet die auto's uh, Daar is een heftig strijd uh, Om de kop bezig en die uh, woorden die campagne die rijdt in het chevrolet voor Met uh, transport, met op zijn bumper uh, daar Pastor Rally, die in een uh, Ferrari uh, 250 GT rijdt en op de derde plaats uh, vinden we daar ja, ook al het uh, bijzonder merk in de uh, auto-sport, in de auto-wereld. Ja, de pizzerie die, uh, die bestuurd wordt door uh, Van der Loof. Uh, Morgen is het uh, Jelbert Buurman uh, die daarmee uh, de baan op gaat. Die is nu onderweg in de plek ook uh, met een ander uh, vervoermiddel uh, waar het verder niet over gaan hebben. Maar goed, uh, dat is de strijd. En uh, ja, dat zijn hele snelle auto's, uh, de eerste drie die ik nog noem. En als dus je dan kijkt dat de stijlse auto 1,58 rijdt en de langzaamste 2,28 in het stad, dan weet je dat die. Uh, ...gasten die in die snelle auto rijden ook uitermate scherp moeten blijven. Want ja, het snelheidsverschil is toch wel uh, erg groot tussen uh, bepaalde auto's in deze klasse. Hierna gaan we nog verder met een uh, demo. We hebben er al een gehad van uh, BMW. Hierna is er uh, nogmaals een demo. Ik denk dat onder andere dan uh, de motoren, een paar of paar motoren uit uh, het verleden. met onder andere Jan Veen, ooit wereldkampioen. 50C, Jos Burgers, zit soort mannen en dat is ook leuk om te zien hier op soort En dan zeker op een goed geduld circuitpark zoals we vandaag hebben hier. Ja, Willem, wat waren dit inderdaad van een aantal mensen die hier even gezellig langskwamen kwamen op het Zalfoortse strand? Het is daar echt druk hè, op het circuit. Nou, Willem, uh, hoort, Willem hoort mij waarschijnlijk niet. Maar in ieder geval... Uh, inderdaad. kom uh, Ja, heel erg weg, Ja, maakt niet uit. Dankjewel Willem voor dit moment. En straks uh, komen we weer terug bij uh, Willem van deze. Jawel, live vanaf het circuitpark Zalvoort. Hoorde je inderdaad, Willem, met de historic Grand Prix. En wij zitten op het strand. Kom even gezellig radio kijken. En natuurlijk luisteren. Je bent van harte welkom tussen Ahoi en Talassa. Look here, there's something to know.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 Cause all Take to a darker Maryland with me. I'm digging, I'm digging it all. I dig, dig, dig, digging it. Out. Right more well, I'm digging need to grow have to push, flick intro I vinyl, I feed in the rush I take for that one and I open the hunt It's taking all day from the back to the front I'm digging, I'm digging. tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas cosa Sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti mami. Oh, no, mami. De rego. Laatst, dime, seguimos vacilando. Oké, quiero rayos de sol tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Dile, ahora, sí, ahora, sí. ahora, sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena, y ver como se pone. Gassete uh, Rico was dat. Ja, anders wel, We zitten vanmiddag en uh, morgenmiddag uh, op het Zandvoortse strand. Maar de grote vraag is natuurlijk, waarom zitten we hier eigenlijk? Goede vraag, zoeken we op. Ja, nou, dat hebben we opgezocht. Want uh, luisteraars en kijkers, momenteel uh, voeren Zandvoort en een heel veel andere kustgemeenten... een actie tegen de komst van 700 windmolens van 200 meter hoog vlak voor de kust. Ter hoogte van strandtent 18 en 19, waar wij momenteel ook met onze studio's zitten... ...staat een grote paal waar een platform aan hangt. Om de zes uur nemen 40 protesteerders om de zes uur bij toebeurt plaats op dit platform... ...om aandacht te vragen voor dit probleem... ...en mensen aan te zetten tot het zetten van een handtekening. Wat ook hier kan. Het doel is om tussen de 50 en 100.000 handtekeningen te verzamelen... ...die aan de Eerste en Tweede Kamer zullen worden overhandigd. De leus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 Uw lokale zender ZFM houdt u op de hoogte. De uitzendingen worden live verzorgd vanaf de locatie op het strand. Zoals gezegd tussen strand en 18 en 19. En ook bij ons kunt u uw handtekening zetten. En uh, kunt u wellicht even dat mondeling toelichten. Mocht u dat willen voor de radio. We hebben het eerste uur uh, Esther Jansen van de organisatie aan, uh, aan tafel gehad. En die wist ons te melden dat uh, we inmiddels op ruim 21.000 uh, handtekeningen zetten. Dus de paal in zee is al iets verhoogd. En uh, we zijn dus onderweg naar de 50, laat, laat, laten we hopen naar de 100.000 uh, stemmen, zeker uw handtekeningen. Dus ik wil zeggen, laat uw handtekening niet verloren gaan en zet uw handtekening voor dit, deze actie. Windmolens verzet tegen deze windmolens. En dat kan ook bij ons bij CFM Sanford tussen Ahoy en Talasa. Goedemiddag, Sanford op zaterdag met zo meteen de evenementagenda. Is weer een lange lijst Albert-Jan? Uh, tuurlijk het is ja, antwoord het is antwoord dat, dat dacht ik alweer... Uh, ja ja Maria Texme, Shakira Nacho Salsa, Sombrero Gato Negro, Mojito Old del Paso, Madrid Chihuahua Met uh, dit soort muziek krijg je echt het uh, zomergevoel. Hè? Jawel. Joris Salsa Tequila, dat was de single van uh, Anders Nielsen. En voordat we aan de evenementenagenda gaan beginnen, albert Jong, ja. nog even de handtekeningenlijst daar bij jou op ja, tafel. Ja. ja, Die begint al erg vol te raken. Hè? We hebben al twee volle, dat staan dus ruim volle, 15, ja. 15 handtekeningen op. We zijn om twee uur begonnen, hè? dus wij hier van onze, onze uitzending. Ja. En we zitten nu op 2,5 bladzijden. En hoeveel hebben we er al? 24, 24. 24. Nou, 24. Nou, nou, Voordat we aan het einde van deze uitzending zijn, moet het op jouw. vijftig. Ja, hoeveel blader, bladen hebben wij? Nou, ja, <laughs> genoeg voor deze week. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Hé, hey, hier is je dan, de evenementagenda. Luisteraars, vorige week was het zover. Toen was het de EK Zandsculpturen Festival in Zandvoort. Inmiddels is de winnaar bekend en het is het, het beeld geworden van de Nederlandse inzending. En, maar u kunt nog tot eind november deze zandsculpturen in het centrum van Zandvoort blijven bekijken. Dan gaan we naar het Zandvoorts Museum. Want dit weekend, vrijdag, zaterdag en zondag... is er natuurlijk de historic Grand, Prix, is er historic Grand Prix gebeuren op het circuitpark Zandvoort. En ook in het centrum van Zandvoort. Maar het Zandvoorts Museum doet ook een duit in het zakje. Want vanaf eind augustus staat heel Zandvoort in het teken van de historische Grand Prix. Het Zandvoorts Museum wordt ingericht als, is ingericht als Hall of Fame. En gaat over de historische Grand Prix van Bira tot Lauda. En zal in het teken staan van de 22 winnaars die in de 34 Grand Prix van Zandvoort. ...hebben gewonnen. Dat allemaal dus in het Zandvoortsmuseum... ...de Historic Grand Prix tentoonstelling. En die duurt nog tot 4 oktober... Zoals gezegd, drie dagen racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Zelf was ik gisteren mocht ik daarbij aanwezig zijn. Het was een geweldig evenement. En ik heb begrepen dat het nu helemaal vol staat op het circuit. Want ja, van voormalige Grand Prix Formule 1 auto's tot historische oldtimers. Er wordt van alles, is er te zien en te ruiken. Het heeft alles te maken met het historic Grand Prix weekend. Wat dus vrijdag begonnen is. En wat morgen ook nog de gehele dag zal plaatsvinden. En wij van de ZFM Zandvoort zullen daar ook weer... Erom verslag van doen. Dus drie dagen racegeveld op het circuitpark Zandvoort. Gaan we suppen. Ja, wat is nou suppen? Nachtsup en sup met volle maan. En dat is begint van, vanavond om zeven uur. En daarvoor moet u zich vervoegen bij de First Wave Surfschool en Strandpaviljoen. Uh, de prijs per persoon is 5 euro's. Dat shows biertjes, surf en sub. Om half negen is de zonsondergang vanavond. En dan gaan ze lekker het water in. Vanaf zeven uur eerst een gezellig hapje en een drankje. Versier je board, websuit met lampjes en glow in the dark sticks. Zelf meenemen. Wel stevig, zodat het niet in de zee uh, terecht komt. Samen met het, het licht van de volle maan gaan we er een klassiek se sessiesetje van maken. Dat allemaal de nacht, surf, sub en sub bij volle maan. Vanaf zeven uur vanavond. En terwijl ik hier druk bezig ben met de, de, de, de, de evenementagenda hebben we erom een Dame die de handtekening komt zetten en deze actie steunt U bent van harte welkom Dank u wel Goed, dan ga ik weer verder met de evenementenagenda uh, Grand Prix Parade Ja, vanavond vanaf 7 uur is het Bom en bom en gezellig vol In het centrum van Zandvoort want u kunt, afgezien van het feit dat u op het circuit van racegeweld kunt genieten... kunt u vanavond ook getuigen zijn van deze prachtige historische Grand Prix-auto's. Want ze gaan namelijk een, een rondrit maken door het centrum van Zandvoort. Dus als u op het Raadhuisplein bent en aanverwante straten... dan zult u ze absoluut voorbij zien komen. Ze gaan ook via de Van Spijkstraat, even uit mijn hoofd, de Zeestraat... Een stuk boulevard naar de zuid en dan weer richting via het Raadhuisplein... Haltenstraat gaan ze weer terug. Een geweldig spektakel, vorig jaar... Een... Een geweldig succes. Dus schroom niet Zandvoorters en gasten van Zandvoort. En spoed u vanavond naar de Grand Prix Parade in het centrum van Zandvoort. En alsof dat niet al genoeg is. Daarna gaan we heerlijk van muziek genieten. En dat vindt plaats op het Raadhuisplein. En dat begint dus ook na de Grand Prix Parade. En het is niet meer weg te denken. Traditie is uiteraard de historische Grand Prix Parade in het centrum van Zandvoort aan de zee. En het muziekfestival Zandvoort en het circuitpark Zandvoort werken wederom samen aan dit speciale evenement. De parade van de deelnemers van de historic Grand Prix is inmiddels een traditie. De bonte van historische raceauto's rijdt zoals gezegd dus vanavond door het centrum. En op het centraal gelegen raadhuisplein, waar de auto's ook passeren, zorgt een muziekpodium voor extra sfeer. En bij een historic Grand Prix hoort natuurlijk passende live muziek. En in tegenstelling tot voorgaande jaren niet één band, maar nee, vier muzikale toppers. Direct na de parade rond 8 uh, uur kan men genieten, dansen en mezen. ...op het podium van het Raadhuisplein. Dus schroom niet en spoed u vanavond naar het centrum van Zandvoort. A voor de, de historische Grand Prix parade en daarna voor het heerlijk muziekfestival. Dan ook kunt u vanavond nog, uh, mocht u daar niet naartoe willen, om half zes bent u vanaf hartelijk welkom in de haven van de Zandvoort. Dat is de boulevard Paulus Lood nummertje 9. De entree bedraagt 10 euro en dan heb ik het over Swing Station Beach Party. Voor de negende jaar alweer organiseerd Swing Station in strandtenten voor de Friendly 30 Up. Dat betekent dus 30 jaar en ouder. En natuurlijk is het Zandvoort de place to be en met name de haven van Zandvoort. Heerlijk swingen uh, tijdens dit beach party in de haven van Zandvoort. Boulevard Paulus Lood en dat begint al. Allemaal om half zes. U bent van harte welkom. Oké, okay, dat was hem. Dat was hem. was hem. Alleen dit weekend. Hè? Ja, ja, ja, dit weekend. ja. Er is genoeg te doen hier in Dan nou, Wil je de evenementen nalezen? Download dan de CFM-app. Onze eigen app. Kijk even onder evenementen. Vind je trouwens ook het allerlaatste nieuws over de actie. Wordt steeds up-to-date gehouden. Allemaal onder evenementen bij de CFM-app. En hier is een gauw hou van Madonna en Dress Shop... You got staan Handtekeningetjes van je obertje. Ja, maar als je dan vraagt van wilt u het feit dat u de handtekening zet, even mondeling toelichten op de radio, dan is van.. Geen goed idee, doe niet. Nou, we zitten vandaag voor Paal bij Talassa in Ahoy, En ja, dat bakkie aan die paal die moet steeds hoger en hoger en hoger. Totdat we bij 100.000 handtekeningen zijn.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 Dat was Adam Lambert, je de Ghost Town. Ja, Albert-Jan, mijn collega die zit uh, lekker, uh, lekker buiten. En je hebt een uh, bezoeker bij jou daar aan tafel. Jazeker. Oh, ja, en die luistert naar de naam Stijn. Stijn, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Stijn wie? Stijn Janssen. Stijn Jansen. En waar woont Stijn Jansen? In Zandvoort. In Zandvoort. Heb jij al je handtekening gezet? Ja. Oh, heel goed. Uh, jij bent hier niet voor niets, want jij uh, bent ook vrijwilliger. Ja, ik help met handtekeningen ophalen. Jij helpt met handtekeningen ophalen. En uh, hoe gaat dat in zijn werk dan? Ga je dan gewoon het strand af? Of hoe doe je dit? Het strand af en ook bij mij bij de straten. Ja. En op school heb ik ook nog gevraagd. Oké. Okay. En hoeveel handtekeningen heb jij al bijgedragen? Gisteren 210 handtekeningen. 210 op één dag? Ja, en vandaag iets van 180. Nou, applausje. Dat ja, is een applausje waard, Stijn. Helemaal goed. En uh, wat zijn de reacties van de mensen, van uh, mag ik hier tekenen of uh, waarvoor moet ik tekenen? Ja, moet je het ook uitleggen? Ja, ik moet het ook meestal uitleggen. Ook uitleggen. Niet altijd, sommige mensen komen ook gelijk en zeggen ja ik wil tekenen. Maar uh, Stijn, je, uh, je bent al heel fanatiek in die handtekeningen, maar dat is niet voor niets hè? Ja, ik vind dat goed te doen. Nee, maar als je nou straks... Stel dat je nou de meeste handtekeningen bij elkaar krijgt, dan... Dan, dan, dan krijg ik een prijs voor uh, zes personen en dan mag je naar een meenemen. Zo. En uh, wie zijn die andere vijf gelukkigen dan als het je dat gaat lukken? Ehm, uh, ouders. Kijk, dat is wel heel aardig hè, gelijk de ouders. Ja, Kijk, nee, heel goed. Mijn zusje en voor de rest weet ik niet. Weet je nog niet, dat ga je dan invullen. Maar Dus je gaat ook de volgende week ook nog weer handtekeningen verzamelen? Uh, ja. Maar je moet toch ook weer naar school? Uh, ja, dat wel. Alleen op school ga ik ook nog rond. O, op school ga je ook? Ja, tuurlijk. Ja, daar moet je toch heen, Dan kan je net zo goed die handtekeningen gaan vragen. Hè? Ja. Maar je hebt je ook mensen bij zitten die twee keer een handtekening zetten? Uh, ja. Oh. Oh. Sommigen hebben we het zelfs tien keer gedaan. Oei, oh, Kijk, dat had je nou niet moeten zeggen, want dit gaat uh, live op de radio, hè? Ja, maar sommigen doen dan drie keer op de computer, want dat mag ook. Je oh, dat mag? Drie keer op het internet en dan mag je ook één keer invullen, uh, formulier invullen. Alleen ik... die zegt zelf dat ik het tien keer ingevuld ergens. Oké, okay, maar ik, heb, ik krijg nu wel het idee dat we dus de toekomstige Hamburger Koning van Zandvoort aan tafel hebben. Want op, do, op deze manier ga je, gaat het wel goed, hè? Ja. En uh, goed, en tot hoe laat ga je nou nog door met handtekeningen vandaag? Tot voorbij is. Tot voorbij is, ja. Ja, vandaag uh, tot uh, het klaar is en morgen, ik ga door tot, met handtekeningen samen tot het hele gedoe voorbij is. Tot ook als... Uh, het hele gedoe, het is ja, ook een gedoe, hè? Ja, tot 50.000 uh, handtekeningen hebben. Maar wat, wat, wat, wat vindt Stijn nou van die windmolens? Uh, ik vind dat ze erin mogen gooien, maar letterlijk erin mogen gooien. Oh, de windmolens erin gooien? Ja, maar letterlijk erin gooien. Oh, dus gewoon, gewoon in zee gooien? Ja, gewoon. Poep. Plat? Ja. Weg ermee. Weg ermee. Ja. Hartstikke goed, Stijn. Leuk dat je even in de, in de uitzending hebt willen komen. Je ja. vriendjes weten nu ook dat je echt live op de radio bent. Want dat heb je ja. natuurlijk allemaal getwitterd en gedaan. Ja. ja. Facebook heb je het ook al neergezet natuurlijk. Ja, nah, niet met Facebook. niet, niet met Facebook. Oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel succes... Dankjewel. En uh, hou ons op de hoogte de komende week ja. hoe het gaat. En mocht je die hamburgers winnen, dan ben je volgende week mijn eerder gast ja. in de studio. Is goed. Heel veel succes. Dank je wel. Ja, en inderdaad, dat diner voor zes personen. Ja. Dat is wel leuk ontstaan, hè? vanmorgen bij uh, Goedemorgen, Zalvoort. Hartstikke leuk initiatief. Nou, je ziet het. Ik bedoel, Stijn is, is niet weg te slaan met, met de petitie, de Ja, nee. luisteren. <lacht> dus, ja, dat begrijp ik ook. Dat <lacht> begrijp ik ook. Helemaal goed. Ja. Uh, nou. Dus uh, kom je handtekening even zetten hier bij Talassa. En ahoy, CFM is daarbij. Hier is Quincy. De zomeravond, een zomeravond, verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me, ga je met me mee? Ik had toen beter moeten weten, je keek al zo verliefd naar mij. Je zag in mij de ware liefde, maar jij, jij, jij. Het was alleen maar een verlangen, je was niet meer dan dat Je was een vlucht en een achterdeur En toen ik je had, was je een doodgeboer Dat was hem. We deden even lekker mee met deze van Quincy en Verlangen. CFM tot aan vijf uur op het Zalvoortse strand. Bij inderdaad de actiepaal zitten. En hier is Felix en Shine. I'm sorry, babe, I just want to shine Here's where you lose your mind Uh, meneer Felix is uh, enorm populair met uh, zijn muziek tegenwoordig. Heel veel iets uh, maakt hij. Waaronder uh, deze single Shine en uh, Ain't Nobody. En ook aan de single van Omi en Cheerleader heeft hij uh, meegewerkt Albert-Jan, zal, zal, zal, zal wel, toch? Ja, jawel. Ja, jawel. Uh... Hey, we zitten vandaag op het Salvo uh, strand. Morgen trouwens ook weer vanaf 10 uur s ochtends. Ja, met uh, luisteraars morgenochtend uh, is uh, uw lokale zender ZFM ook weer de hele dag hier op het strand aanwezig. Vanaf 10 uur tot 12 uur kunt u genieten van ZFM Jazz. En dan van 12 tot 2 ZFM Lunched. of beter gezegd Zandvoort lunched. En van 2 tot 5 zijn wij er weer met Zandvoort op zondag. Uiteraard met tussenstanden over de handtekeningenactie, het verloop van alle andere activiteiten. En natuurlijk ook nieuws vanaf het circuit, waar dit weekend dus het historische Grand Prix weekend plaatsvindt met vanavond. De grote parade door het centrum van Zandvoort. Maar mag ik even een dienstmededeling doen, Rob? Ja, Los. doe het maar. Nou, even kijk, Het is nou weer heerlijk zomer. Dus de, de barbeknoeiers kunnen vanavond weer, uh, weer uh, heerlijk genieten van de barbeknoei. Want het betekent natuurlijk volop genieten met dit mooie weer op straat, in de tuin of op het balkon. Deuren en ramen open, muziek hierbij, kinderen die lekker buiten spelen. Al die gezelligheid kan in sommige gevallen tot overlast of irritatie zorgen. Daarom geeft Buurtbemiddeling een aantal tips om dit te voorkomen. En de tips die helpen om het woonplezier goed te houden. Let op de muziek uit, uit openstaande ramen en deuren. Heerlijk hebben we het strand, hebben we geen last van hè. Eh, probeer eh, in wensen te spreken en niet in klachten. Zet de barbecue zo neer dat de buren geen last hebben van de rook. Als hij nog laat buiten eh, zit, bedenk dat anderen misschien vroeg naar bed willen omdat die de volgende dag weer vroeg op moeten en, en aan het werk moeten. Als uw veranderingen... Kortom, hou rekening met elkaar. <laughs> Ik wou dit zeggen, hou die lijst nou kort. <laughs> ja, ja, klopt. Want we gaan op naar het nieuws en weer van uh, vier uur. Dankjewel, uh, Albert, okay. voor dit uh, barbecue uh, nieuws zo bij CFM. Ja, en we hebben nu al uh, Windmolenpark uh, Luchterduinen. En uh, ja, s'avonds wordt de horizon uh, daardoor al flink vervuild. Hè, met al die knipperende lichtjes. Lijkt het lijkt net alsof de horizon on fire is. Hier is de sky on fire.